met het NOS-journaal. De onverwachte bezuiniging van 315 miljoen euro in de zorg... leidt in de sector tot woedende reacties. De Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen... wil uit de onderhandelingen stappen over een nieuw zorgakkoord. En de belangorganisaties van de academische ziekenhuizen... zelfstandige klinieken en medisch specialisten sluiten zich daarbij aan. De sector wil dat het kabinet de bezuiniging van tafel haalt. Zo moet onder meer worden voorkomen... dat het personeelstekort in de zorg verder oploopt. Eerder stapte al de gemeenten uit het overleg met het kabinet. De Israëlische regering toont zich openlijk positief over de kans op een akkoord met Hamas over de gijzelaars. Minister Saar van Buitenlandse Zaken houdt wel een slag om de arm, omdat de onderhandelingen al eerder in een eindstadium zijn gestrand. Vermoedelijk wil Hamas alleen gijzelaars vrijlaten als er afspraken komen over een staakt het vuren en een geleidelijke terugtrekking van het Israëlische leger. In de Gazastrook worden nog zo'n 100 gijzelaars vastgehouden. Enkele tientallen mensen die tijdens de terreuraanslagen door Hamas werden ontvoerd, leven niet meer. Twee politiemedewerkers krijgen straf vanwege discriminerende en racistische uitspraken op sociale media. De politie noemt die onprofessioneel. Eén van hen krijgt voorwaardelijk ontslag. De ander krijgt minder salaris uitbetaald. Wat de twee precies hebben gepost is niet bekendgemaakt. Zestig dierenactivisten die vijf jaar geleden een vakkenstal in bokstel waren binnengedrongen... zijn in hoge beroep vrijgesproken. Volgens het hof in een bos was er geen bewijs voor strafbare feiten... De rechter zegt dat activisten zich vreedzaam gedroegen en dat ze het niet konden helpen dat ze urenlang binnenbleven. De politie hield hen daar langer vast om zo een confrontatie te vermijden met een grote groep boeren die buiten stond. Het weer vanavond en vannacht bewolkt, alleen in het westen kan het plaatselijk even opklaren. Morgen grijs en droog, het wordt smiddags maximaal 10 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Goedenavond, mede Mijn naam is Marcel van Kuik. En jullie luisteren alweer naar de 156ste aflevering.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 interview met een uh, uit Friesland bekomende uh, black metal band. Een Friese black metal storm kunnen we wel zeggen, die vanavond voor de nodige onrust zullen gaan zorgen. En deze storm die straks in Zandvoort gaat woeden, is wellicht de hardste die we tot nog toe hebben meegemaakt bij Play It Loud Live en draagt de naam dreuvig, als ik het goed uitspreek. Aan de telefoon heb ik nu de twee van de drie mannen van deze storm. Heren van harte, welkom bij Play It Loud. Leuk en ontzettend uh, bedankt dat jullie uh, toch uh, nog op deze moment in de uitzending konden komen. Helaas kon je helaas niet in de studio aanwezig zijn vanavond, maar toch blij dat jullie er zijn vanavond. Welkom, Mike Bedankt. en Rialen. Allebei aan de telefoon vanavond uh, Nou, zoals ik uh, Straks jullie, mijn vragenstorm op jullie Ga afvuren, uh, wil ik zoals eerst uh, Natuurlijk altijd vragen of jullie uh, Zelf even willen voorstellen aan de luisteraars Die niet bekend zijn met jullie En ik kan me zo voorstellen dat er in deze omgeving niet zoveel zijn uh, Wie zijn jullie, wat doen jullie Naast de band voor werk En wat uh, zijn precies jullie muzikale taken Binnen de band Aan nou, wie mag ik het woord geven Mike. Ja, Mike eerst. <laughs> ik ben Mike, uh, Mike van der Veen. Ik kom uit uh, Sint-Anne-parochie. Dat ligt uh, in het noordwesten van de provincie Friesland. Mm -hmm. Ik ben uh, 24. Mm -hmm. Ik ben bassist en ik uh, doe backing vocals in de band Drolver. Drolver. Zo moet ik het uitspreken dus. <laughs> Juist. <laughs> ja, mijn Fries is niet ja. goed. <laughs> Oké. <Okay. laughs> en uh, ik ben bijna klaar met mijn opleiding docent muziek aan het Frosventor in Groningen. Oh, wauw. Zo, zo. En hoe lang duurt zo'n opleiding? Uh, vier jaar. Vier. Ik ben een half jaar langer over, maar uh, in principe vier jaar. Oké, okay. alright, helemaal goed. Nou, en uh, Geale, als ik het goed uitspreek? Geele van der Weg. Ik ben Geele. Ik uh, kom uit twijsler dat ligt uh, in het noordoosten van Friesland. Okay. Ik ben uh, 25 jaar. Uh -huh. Ik doe de gitaar en de zang okay. in Dravig en ik werk als kaasmaker. Kaasmaker, Oh, wauw. In Friesland ook, kaas. En wat voor kaas ja. maak je? Goudse kaas. Goudse kaas. Oh, dat verwacht je ook niet. Nee, nee. En hoe lang doe je dat al? Ik doe dit nu 3,5 uh, jaar. 3,5 jaar, oké. Okay. En uh, heb je tijd om ja, te combineren met je werk en alles de bent en zo? Is dat, dat goed is te doen? Dat is soms lastig. Ja? Ik werk in vijf ploegendienst, maar... Ja. Meestal is er wel uh, mogelijkheid uh, om uh, een dag vrij te nemen als het uh, nodig is. Ja. Maar helaas pakt het soms even anders uit. Uh... Ja, zoals vanavond. Uh, dat was ook de reden dat jullie niet konden komen vanavond. Uh, jij moest een, een ploegendienst vrijen, begreep ik? Ja. Ja. ja, het was even uh, last minute ja. gewijzigd. Ja, dat is nee. Nou ja, goed, in ieder geval op deze manier kunnen we toch uh, het uh, interview voortzetten. Uh, jullie drummer uh, Max, die uh, is helaas ook verhinderd, uh, die uh, was uh, ziek, begreep ik. Ja, die is heel ziek. Ach, goed, de griep? Of... Hij zei niet specifiek wat. Okay. Hij zei, uh, ik ben doodziek. Ach, goed. Nou. nou. Ik hoop wel in ieder geval dat hij uh, wel kan luisteren naar uh, het interview vanavond. Ja, dat zou heel mooi zijn. Um, nou, we gaan het vanavond natuurlijk hebben over jullie als bandje. Jullie muziek, de inspiratiebronnen hiervoor en ook de belangrijkste invloeden. En natuurlijk komen jullie vier verschenen singles ook voorbij tussen onze gesprekken door. En hadden jullie mij een lijstje doorgestuurd van bands die belangrijke invloeden zijn voor Drovig. Uh, ook die ga ik allemaal voor jullie draaien. En de luisteraars thuis natuurlijk het wordt het een lekker stormachtig black metal avondje vanavond. Uh, voor we daar aan toekomen zou ik graag voor jullie weten hoe en wanneer het allemaal begon voor uh, Drolvig. Nou, ook dat is uh, ik denk in 2022, misschien mm -hmm. eind 2021 geweest, mm -hmm. dat ik ooit uh, begon zelf muziek te... Daarvoor schreef ik ook wel zelf muziek, alleen op dit, op toen raakte ik een beetje verzeild in de black metal. Mm -hmm. Toen heb ik uh, <coughs> wat hele slechte demo's gemaakt en uh, wat vrienden erbij geroepen, zoals uh, Mike en Max... Mm -hmm. En uh, toen zijn we gewoon begonnen met uh, muziek maken. Ja. En uh, ja, het resultaat uh, is, uh, is wat we tot nu toe hebben uitgebracht. Uh. Ja. En hebben jullie voor Drolvig uh, ook nog in andere bands gespeeld? Of? Ik, uh, ik niet. Nee? Mike? Ja, ik heb al wel meer bandjes gehad. Ja. Ik heb, uh, mijn allereerste bandje toen was ik toen was 17, denk ik. Mm -hmm. Dat was een beetje een hardrock, uh, hardrock coverbandje. Oké. Okay. Uh, later heb ik nog wel in een paar kleine metalprojectjes gezeten. Maar die gingen eigenlijk net niet echt ergens heen. Okay. En die hebben ook niet heel lang bestaan. Nee. Daar hebben we ook nooit mee opgetreden. Okay. Uh, en verder heb ik wel in uh, verschillende samenstellingen gespeeld. Maar ik heb heel lang in een uh, rock, nederpop, blues-achtige coverband gespeeld. Oké, okay. dat is heel wat anders. <laughs> en op het conservatorium ben ik natuurlijk in aanraking met zo'n beetje alle muziekstijlen. Ja, yeah ja, want dan moet je natuurlijk ook van alles kunnen denk ik, of niet dat je ja, stijlen moet spelen uh, en Spielberg. zo. Ja, oké. Okay. En, uh, en, en, uh, uh, yes, en Max, Max mm -hmm. speelt al meer dan tien jaar bij Ad Moran. Oké, okay. ik ken het niet. Voor geen zegbek. Oh, en, uh, dat is een uh, ja metal. <laughs> ook gewoon. Ja, weer in de groove trash achtergrond. Groove trash. Oké, okay. dus uh, ja, eigenlijk allemaal niet echt een black metal achtergrond, als ik het zo begrijp. Nee, eigenlijk alleen ja. qua uh, smaak. Qua smaak, en, inderdaad. En, ja. Hoe is die, ja. uh, die liefde voor uh, black metal uh, en metal, uiteraard, in het algemeen bij jullie ontstaan? Bij nee, mij is dat, uh, denk ik, vrij jong al een beetje erin gegoten, want mijn beide ouders houden wel van metal. Oh, oké. Okay. Kijk, dat is allemaal mooi meegenomen, natuurlijk. Ja. Maar uh, ja, later in de puberteit begon dat echt uh, bij mezelf, vanuit mezelf ook een beetje te komen. Ja. En. Uh, toen begon ik eigenlijk ook met bas spelen, toen ik jaren 15, 16 was. En yeah. okay. dus, uh, zodoende is dat samen denk ik een beetje ontwikkeld. Ja. En op de bas ben ik uh, de breedte ingegaan en qua muzieksmaak ook, maar metal is altijd uh, nummer 1, denk ik. Ja, toch wel. En, en uh, black metal is wel echt jouw uh, voorliefde qua metal dan. Ja, de afgelopen tijd wel. Ja. Ja. En wat was de eerste band die je hebt ontdekt, zeg maar? Uh, ik denk. Uh, via Shinedown, dat is meer hardrock rock, mm -hmm. uh, ik heel snel, uh, denk ik, dat de Creator de eerste echte band is Fiend. in de metal scene waar ik wel fijn van was. Ja, ja, dat ook, uh, ja trash black-achtig. Dat was vroeger uh, trash metal, dus ook een beetje black uh, metal-invloeden in verwerkt natuurlijk. Dus, ja. ja, voor veel metal-bands ook wel echt de inspiratiebron geweest, uh, heb ik gemerkt. Ook voor jullie voorgangers, Chaos en bijvoorbeeld. Uh, ja, dus, ja wel leuk. En voor jou, Ria. Ja, het is bij mij een beetje begonnen... een lange zoektocht naar steeds hardere muziek. Uh -huh. En uiteindelijk uh, sprak het harde van black metal... en het melodieuze van black metal. en de, uh -huh. at, Het atmosferische, zeg maar. Dat sprak mij ontzettend aan. Ja. En daar ben ik een beetje in blijven hangen de laatste jaren. Oké. Okay. Welke voorbeelden kun je noemen van, van bands... die wat atmosferische black of metal maken? Uh, ik vooral uh, taken... Uit uh, Noorwegen ja. ben ik enorm uh, fan van en dat, okay. daar luister ik veel naar. Oké, okay. en dat was ook een beetje jouw uh, ingeving in het lijstje wat Mike maar doorstuurde, want die gaan we wel ja. horen. Okay. dat was ook de eerste black metal band waar ik naar luisterde vanwege het liedje Mier met uh, De Banjo. Oké, okay. De Banjo? <laughs> dat was toen, oh, okay. Ja, er zit een, uh, zit een banjo in het, uh, in het nummer en dat oh. vonden we toen grappig. Ja. Maar ik vond de muziek steeds uh, leuker van eromheen. Ja. Dus uh, ja, zo ben ik besmet geraakt. Ja, oké. Okay. Ik uh, ben zo heel erg benieuwd. We gaan het zo lekker uh, draaien. Maar uh, voor we het uh, zo uiteraard over jullie uh, belangrijkste invloeden gaan hebben van jullie muziek... Uh, wil ik het uh, voor het vergeten nog even terug naar het begin van de uitzending. Want uh, vaste Play It Loud-luisteraar weet natuurlijk uh, dat ik het uh, programma een uur... Altijd beginnen met een uuropener. Het een nummer die meteen de toon zet voor de rest van de avond. En in dit geval uh, het begin van jullie carrière heeft gestart. Uh, jullie eerste single, en dan hoop ik dat ik het goed uitspreek... Cannibalisme in Holodomor. Zeg ik dat goed? Ja. Ja? klopt. Maar wat betekent de titel van het nummer precies? En waar gaat het nummer over? Holodomor is... Uh, ja, ik denk Oekraïens inderdaad voor uh, uh, moord door honger. En het gaat over de... Ja, genocide durven ze het wel te noemen, uh -huh. die Stalin op uh, het Oekraïnse volk heeft gepleegd in uh, begin jaren 30 van de vorige eeuw. Ja. Yeah. En die heeft hij met name gepleegd door uh, de mensen zoveel mogelijk honger te laten leiden. Ja. Uh, yeah. Tot op een gegeven moment men zo wanhopig werd en cannibalisme begon te ontstaan. Yeah. En, uh, ja. En daar gaat die tekst eigenlijk over. Okay. Het is niet een heel bekend iets, maar het was nee. best wel een grote doodsoorzaak. Ja. Yeah. Zeker. En, en ook nog wel redelijk, hoe uh, noemen we dat, up-to-date, met uh, de oorlog uh, tegenwoordig. Was het dan ook uh, geschreven, was dat inspiratie daarvan of niet? Nee, eigenlijk helemaal niet. Oh, okay. We proberen met droom zoveel mogelijk uh, actuele dingen en politiek te vermijden. Eigenlijk. Toch wel, oké. Okay. Ja, snap ik ook wel. Daar ga ik straks uiteraard ook uh, verder op in. Uh, uh, wanneer uh, kwam deze single uh, precies uit? Uh, Twee... Vorige week, twee jaar geleden, uh, oh. ik denk ik. Uh, Oké. Okay. Dus, uh, uh, december 2022 kwam die, uh, kwam die uit. Dus uh, vandaag eigenlijk een soort van, althans niet helemaal precies natuurlijk, maar deze maand in ieder geval een, een tweejarig jubileum voor het nummer. Ja. ja maar goed. Uh, en was het ook een, een standalone single of uh, gaat deze uiteindelijk ook nog uh, op jullie verschijnen debuutalbum komen volgend jaar? Mag nou, eigenlijk... dit was uiteindelijk de demo. Ja. We hebben hem een, een beetje. ...goedkoper opgenomen, maar we hebben hem voor plaat opnieuw opgenomen. Oké, okay. dus die, uh, helemaal goed. Uh, en over jullie album gaan we het uiteraard straks in tweede uur nog uitgebreider hebben. Uh, maar zoals het, uh, gezegd uh, wil ik eerst alles weten over welke bands er per palen zijn geweest... ...van invloed voor jullie muziek. Uh, nou, zoals gezegd had ik jou, Mike, gevraagd een vijftal nummers in te sturen... Uh, die van belangrijke invloed zijn geweest en nog steeds zijn. Uh, op het lijstje vinden we met name black metal bands terug. Zoals ik gezegd had, kunnen jullie mij en de luisteraar thuis zeggen... welke bands dat precies zijn en welke daarvan het meest belangrijk is geweest? Nou, jij noemde net al uh, taken. En uh, wat waren de anderen? Ik heb uh, Mark Duke bijvoorbeeld ook uh, naar je toegestuurd. Ja. Yeah. Dat is ook uh, qua energie en qua sfeer die, uh, die zij altijd brengen... Yeah. Vind ik, denk ik een hele goede. ja. Yeah. Uh, taken is voor ons allemaal, denk ik, een grote uh, invloed. Mm -hmm. uh, ik had Gorgon opgestuurd. Dat ja. is een uh, wat minder bekende Franse ja, black inderdaad. metal band. Ik wou net zeggen, inderdaad. Uh, van Max kwam SOD. Dat mm -hmm. is uh, helemaal geen black metal. Nee, dat vond jij wel idee. leuker om uh, te breken. Ja. En Geerle, die stuurde een nummer dat zelfs ik niet kende. Oké, okay. <laughs> ja. Dat was uh, die... Kijk, uh, Okima. Ja. Oké. Oh. Alkheema of, of, of, of zo. Yeah. Ik weet niet hoe ik het uitspreek. Ik, heb ik zat geen idee. in, uh, heema, in een groepsapp op, uh, op Telegram met allemaal black metal bands. Yeah. En dit vond ik wel een van de vetsten uit die, uh, die groepsapp. Yeah. Dus, uh, okay. Ja. Ja. Ik nou, ben ook erg benieuwd. Die gaan we in het tweede uur horen als opener in ieder geval. Dus uh, nou, we gaan sowieso het hele resterende uur uh, naar uh, vier... kijken, zegt het goed. Ja, vier van jullie uh, nummers luisteren van de, van de vijf die je opgestuurd hebt. Uh, ik heb de volgorde wel ietsjes aangepast. Maar de eerste band die we op het lijstje vinden is natuurlijk die uh, Noorse black metal band Taken. Jullie kozen voor het ruim zeven minuten durende Doet Doetsquad, als ik het goed uitzeg, uitspreek. Part one, afkomstig van het album met dezelfde titel en bestaande uit zeven delen en nummers... Uh, voor de Noorse Leken onder ons betekent de titel in het Engels Dead Poems of Hordaland. Uh, waarom specifiek dit nummer en van waar viel de keuze op taken? Um, ja, vooral specifiek dit nummer is omdat ik deze CD het laatst gekocht had. En mm, okay. als ik een CD koop, dan, uh, dan denk ik dat ik hem wel veertig keer draai in de oh, Ja, oké. Okay. So dus uh, ja. Nou, dit <laughs> nummer dat sprak mij heel erg aan op die CD. Ja. En taken, dat is uh, voor mij qua gitaarspel en alles, dat is wel de grootste uh, invloed. Okay. Ik Goedend. haal er heel veel uit. Yeah. All right. <coughs> ja, ik denk dat we dat ook alle drie wel hebben, dat uh, taken voor de sound van onze band wel de grootste invloed is. Oké, okay. nou, helemaal goed. Dank jullie wel voor de uitleg. Uh, ik ga me zo dus voor jullie instarten met de aansluitende band... die mijn radiocollega Ben van Rode heel fijn vindt om te horen. Alleen Jezus Christus niet. Uh, tot zo. Uh, wij gaan uh, twee nummers draaien voor jullie. En dan uh, spreek ik jullie zo direct na Marduk weer. Tot zo. Dat was natuurlijk bands favoriete band Marduk met het nummer Christ Raping Black Metal. Hoop dat je geluisterd hebt Ben. Naast dat ze gezien worden als een van de grote binnen de black metal... zijn ze voor veel bands een belangrijke invloed denk ik zo. Ook voor jullie zeiden jullie al, hè? wellicht een zeer belangrijke invloed op jullie muziek? Ja, denk ik wel. Ja, nou staken natuurlijk En op uh, internet ja. schrijven jullie ook uh, De Ruijvig's muziek als een door trash en death metal Beïnvloedde black metal band uh, Welke trash en death metal bands waren dan uh, Belangrijk voor jullie? Ik zag bijvoorbeeld uh, Scott Ions S.O.D. natuurlijk op jullie lijstje staan uh, Dat weer meer crossover trash is Wat nog meer? Ja of Moet ik nu bands gaan noemen? <laughs> ja Ik <laughs> niet niet heel goed in bands noemen, maar... Oh, nee. Oké. Okay. <laughs> nee, Ik denk ook niet dat we heel specifiek sounds van bepaalde bands erin wilden hebben, maar mm -hmm. dat we gewoon door de brede muzieksmaak op bepaalde riffs komen en yeah. op die manier nummers schrijven met z'n drieën in de oefenruimte. Yeah. En uh, dat heeft bepaalde stijlinvloeden van van alles en nog wat. En ik denk dat uh, los van dat de hoofdmoot altijd black metal blijft, uh -huh. dat uh, trash en death metal als stijlen best wel uh, invloedrijk zijn. Oké, okay, sowieso. Allright, helemaal goed. En uh, jullie uh, zingen natuurlijk met uh, Drovecht zelf in het uh, Fries, in jullie eigen taal. En iets wat vrijwel uniek is, denk ik, in de black metal, of, uh, of niet? Uh, je hebt wel meerdere Friestalen. Ja, toch wel? Bij. Ja, bijvoorbeeld Chester, uh, maar ook Kjeld, je hebt Ornarus. Ah, oké. Okay. Ik dacht dat jullie een ja, beetje de enige dus, waren. We zijn niet de enige? Niet de enige, oké. Okay, nee, okay. Dan weet ik dat. Ik was ook niet zo bekend met de Friese black metal scene eerlijk gezegd. Dus, uh, dat kan ik me voorstellen. Ja, dat is ook niet naast de deur natuurlijk voor ons. En is het ook een, een bewuste keuze geweest om juist niet in het Engels te zingen? Maar in jullie eigen taal? Ja, ik denk dat Fries uh, voor ons alle drie het dichtst bij onszelf ligt. Mm -hmm. en, uh, op die manier als je dan persoonlijke teksten schrijft of, of uh, iets wilt vertellen met een tekst. Als je dat dan in je eigen taal doet of de taal die het dichtst bij jezelf ligt. Mm -hmm. Dan kom je het snelst en het beste tot de, tot de kern van die boodschap. Ja, dat is wel Dan kun je zo. ook het beste uitdragen. Precies, Ja, ik kan het beste verwoorden in je eigen taal natuurlijk. Dat is ook logisch. Uh, en hoe is de, de metal scene in, uh, in, in Friesland in het algemeen? Uh, leeft het uh, bij jullie bijvoorbeeld meer dan bij ons in de Randstad, denk ik? Want dat gevoel heb ik namelijk wel een beetje. Dat het vrij leeft... Uh... Ik heb vrij weinig in de, de Randstad. Maar... Ja, ja, er zijn ook super veel bands hoor... in de Randstad, maar ik krijg... de indruk dat daar toch wat meer... Uh, naar metal geluisterd wordt... Uh, dan bij ons. Heb ik het gevoel. Wat denk je ja, we, er zijn veel... Uh, veel bands... en mm -hmm. veel, uh, veel... feestjes, uh, zeg maar. Yeah. Ik heb ook wel het gevoel dat... dat, dat er wel veel ook geluisterd wordt... Ook, uh, nou, door, door iedereen. Nou, nou, niet misschien door iedereen, maar, nee, uh, nee, maar heel veel mensen. Dat denk ik ook. De community in, in Friesland is best wel groot en ja. ook best wel sterk. Er is ja. inderdaad heel veel te doen. Er zijn heel veel bands, maar er is ook wel publiek voor. Ja, oké. Okay. En, en, en de lokale podia, zijn die ook erg gericht op metalbands daar? Zoals ik ken natuurlijk Bolwerk in Sneek en de Neushoorn in Leeuwarden. Maar is er ook ja, bijvoorbeeld en ja. wat... Uh... En Iduna in Drachten. Ja, Iduna in dus dat... Drachten natuurlijk ook. Ja. Dat is ook nog dus net, dat ja. zijn al de drie grote popodia van, van de provincie. En ja. die boeken... Vind ik best regelmatig metal. Ja, klopt. ze ja, bieden ook podium voor lokale bands. Dus uh, ja, dat, vind ik een ja, nee, dat is ook echt ook voor. Ja, dat is zeker goed dat ze dat doen, ja. En, en uh, nou, op zondag 3 maart deden jullie zelfs mee aan de, de Friese voorrondes... van de metal battle in Iduna Udu de Drachten. Uh, jullie gingen ja. de strijd aan om een felbegeerde plek te halen in de finale. De winnaar hiervan zou dan op en Open Air mogen spelen. En jullie tegenstanders waren deadmod. Die er met de winst van doorgang uh, ging. Uh, Oltas en Kletus. Hoe, hoe was dit om ja. te doen? Waren jullie niet uh, teleurgesteld dat jullie niet wonnen? Maar deathmod? Nee. Nee. Het is... Ik zie de metal scene ook wel een beetje als een, een, groot, een grote vriendengroep. En iedereen ja. gunt elkaar. Zoiets ja, dat ook, is ook wel. Zo. Ja, klopt. Dat is en we cool. hebben diezelfde avond hebben we ook nog ons uh, plaatcontractje getekend. Dus oh. dan... Uh, <laughs> Dus dat dan... was voor ons ook wel een goede ja. heel leuke overwinning, zeg maar. Ja, dat zeker. Dat is een hele belangrijke overwinning sowieso. Ach, gefeliciteerd daar nog mee natuurlijk. Bedankt. Ja, en eh, nee, in de tweede uur gaan we het uh, uitgebreider hebben over jullie uh, overige optredens. En wat er qua shows natuurlijk nog te wachten staat voor jullie. Uh, maar we willen tot slot nog even hebben over de inspiratie in jullie teksten. We dus hebben jullie nu uh, vier singles uit. Die ik straks ook in twee uur ga draaien. Uh, het eerder uh, al gedraaide kannibalisme in Holodomor. De Storm en Drovig. En jullie onlangs op uh, 12 december de nieuwe single Kom Weerom. Uh, waar hadden jullie voornamelijk de inspiratie vandaan voor de teksten van deze songs? Uh, voor kannibalisme uh, in Holodomor hadden we eigenlijk ja. nog niet echt een idee... welke richting we op wilden met, mm -hmm. met de band... en wat voor thema's. Okay. Maar we hadden wel het gevoel dat we graag een thema wilden hebben. Ja. Uh, dus toen kozen wij voor... Uh, het thema... licht sch schijnen op onbekende... grote doodsoorzaken in het verleden. Okay. Dus uh, daar is dat nummer ook... Uh, zo is dat nummer ook... aan zijn tekst gekomen. Mm -hmm. Maar nadat we dat nummer af hadden... Ja. hadden we eigenlijk zoiets van... dat past niet bij ons, want... Het is meer een soort, uh, dan worden we een soort geschiedenisband en dat willen oh. we eigenlijk niet. Nee. Dus de rest is daarna grotendeels uh, persoonlijk of emotioneel persoonlijk geworden. Oké. Okay. Ja, dat is dus een beetje jullie uh, nadruk, zeg maar, op de songs. Ja. Oké. Okay. En, en, en wie is er uh, verantwoordelijk voor het schrijven van de, de teksten en composities? De, de muziek schrijven we echt met z'n drieën in de oefenruimte. Okay. Ja. Yeah. Ja, Geerle komt meestal met een riff en dan uh, heb ik gauw een baslijn en Max die gooit er zo een paar drumpartijen onder. En dan, en dan mengen we wat en we, we voegen we dingen samen, we gooien we dingetjes weg en uh, zo ontstaat er dan een nummer. Ja. Uh, meestal schrijf ik de teksten soms samen met Geerle. Mm -hmm. Geerle heeft bijvoorbeeld ook één uh, tekst zelf geschreven, ja. dus die van Traumig. Oké. Okay. Dus jij meestal ja. de, de teksten. Oké. Okay. En, uh... We hebben wel vaak, uh, als we tekst schrijven, dan bedenken we een onderwerp waar we gaan samen heel lang bellen mm -hmm. om wat dingen te bedenken. En meestal, meestal verzint Mike dan wel echt een goede tekst uh, ervoor. Yeah. Of Mike komt met iets uh, wat hij al geschreven heeft of wat hij, uh, wat hij bij de muziek vindt passen. Dus uh, ja, precies. ik ben zelf niet zo'n goede tekstschrijver nee <laughs> Ik denk, uh, beter dan Mike overlaten dus... Ja, nee, maar ik ben weer niet zo'n goede bedenker, dus zo vullen we elkaar ja, wel mooi veel, aan. Ja, ik wou net zeggen, we vullen elkaar mooi aan zo op die manier, toch? Ja. En, uh, en, en Max, uh, de drummer, uh, wat, wat, wat voor invloeden heeft hij uh, weer op jullie muziek uh, qua schrijven en teksten en dergelijke? Doet hij ook nog iets? Qua teksten heel weinig, mm -hmm. uh, maar muzikaal juist heel veel. Omdat ja, hij uh, wel, uh... zo breed georiënteerd is binnen de metal genres ja. En uh, het is een beest van een drummer, dus hij kan ja, uh, zeker. zo allerlei verschillende drumritmes onder een bepaalde riff gooien en dan, dan uh, hebben we het bijna voor de uitzoeken eigenlijk. En ja. wat we alle drie het vetst vinden, dat komt eronder. Ja, wow. ja dat, uh, dat is wel. En dat bepaalt soms ook de richting van de nummers. Ja, oké. Okay. En hij uh, houdt wel van. Af... Hij kan uh, behoorlijk snelle stukken ook goed uh, drummen, Heb ik al gehoord. Ja, zeker. Ja, dat is heel goed in. Oké, okay, en uh, nou, even terug naar jullie belangrijke invloeden waar we dit eerste uur uh, zo direct mee gaan afsluiten. Volgende song op jullie lijst komt natuurlijk niet uh, van een Scandinavische black metal band, maar van een Franse, zoals je al zei. Uh, niet het meest voor de hand liggende band als het gaat om black metal. In welke zin is de band Gorgon, waar ik dus over heb, zo belangrijk geweest voor jullie? Um, het is meer een band die Geerle op een gegeven moment ontdekt via een playlist, denk ik. Mm -hmm. Die zetten die aan in de auto toen we terugreden van een repetitie. Ja. En uh, het was een ander nummer dan wat ik heb opgestuurd. Maar die vonden we qua stijl en qua energie wel een beetje in de buurt komen van wat wij ook doen. Ja. Dus ik vond het heel leuk om, uh, om dat te horen. En het is zeker anders, maar ergens ja. ook heel, uh, heel ja, gelijk met, uh, met jullie muziek. In, in uh, veel gevallen zijn uh, bands vaak uh, alleen beïnvloed door, in het bijzonder natuurlijk de Scandinavische bands... ...maar jullie halen de invloeden juist uit veel verschillende genres en stijlen. Is dat wat jullie uh, juist onderscheidt en uniek maakt of ten opzichte van andere bands? Dat denk ik wel, ja. ja. Okay. Omdat we alle drie een heel brede smaak hebben en ja. een heel brede achtergrond... Uh -huh. ...maar wel alle drie in redelijk andere richtingen. Ja. Dat samen werkt blijkt wel heel goed. Ja, dat zeker. Helemaal goed. Ja. Jullie uh, kozen voor het nummer En Cemetery van het album uh, Tradicio, uh, Tradicio Satane uit 2021. Uh, waarom hebben jullie voor dit nummer gekozen en hoe kunnen we hun invloed terug horen in jullie muziek? In welk nummer bijvoorbeeld? Uh, ik vind het qua riffs sowieso wel aardig over met wij proberen. Wat wij, uh, waar wij vaak mee komen. Mm -hmm. En uh, ja, wat ik zeg qua energie, heel erg uh, gelijk. Oké. Okay. Ja, maar... het, is, uh, het is hard en het is uh, snel. snel. Het komt direct to the point. Ja. Ja, heel gaaf. Oké, okay. nou, we gaan hem zo uh, horen. Ik uh, ben erg benieuwd en ik kende het uh, niet zoals ik al zei. Uh, aansluitend draai ik tot slot het uh, eerder al uh, genoemde Stormtroopers of Death van uh, Scott Iron. Die we allemaal kennen natuurlijk van Anthrax, Met een nummer over iemand die pissed off is dat hij geen melk heeft voor zijn ontbijtgranen. Tot zo met het uh, slotwoord van dit eerste uur. Blijf hangen. Na de pioniers van de Frans, Franse black metal scene... Gorgon draaide ik de meestelijke milk van het in 1985... door Antrax-gitarist Scott Ian opgerichte SOD... beter bekend als Stormtroopers of Death... waarmee hij hardcore punk wist te combineren met thrash metal. Dit deed hij samen met Antrax-collega en drummer Charlie Benanti... en ex anthrax bassist Dan Lilker. Maar ook Antrax-rody Billy Milano werd gevraagd... om de zang voor zijn rekening te nemen. En dit nummer kwam van Speak English or Die... wat gezien wordt als een van de eerste crossover metal platen. En tot slot, jongens. Even kijken of jullie er zijn. Zijn jullie er weer? Uh, wacht even, hoor. zijn jullie er? Oh, Ze zijn weg, dat is even jammer. Uh, we bellen ze straks weer even terug. Dan uh, praat ik straks weer even met ze verder over uh, hun muziek. Uh, we gaan even door naar het metal nieuws.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 Het nieuwe festival South of Heaven heeft weer zes bands aan de line up toegevoegd. Soulfly, Channel Zero, I Am Morbid, Angelus, Apatrida, Nephilim en Inherited komen naar Maastricht. Eerder waren onder andere Inflames, Meshuggah, Carcass, Hatebreed, Dark Angel, Decapitated, Salosis, Sacred Reich al bevestigd. De eerste editie van South of Heaven wordt gehouden op 7 en 8 juni. We hebben een beller. We, uh, we gaan even naar de jongens toe. Een momentje. Dat gaat niet goed. Oké, okay, dan uh, ga ik verder. Dan bel ik ze straks wel even terug. Want het uh, gaat niet helemaal lekker. Uh, afgelopen zaterdag is William Nijhoff plotseling een of overleden. Zo bevestigd onder meer. Faal de Doom Band. Waar hij 2009 tot 2023 deel van uitmaakte als zanger. En daarnaast was hij vocalist van 666 Shades of Shit. Altered States, Excalapion, Domestic Violence, Fortold, Infected Shit en Spina Bifida. Samen met Vitus Frank. Of Vitus Frank organiseerde de geboren Hengelower... het festival Little Devil. Doomday in Tilburg. Nijhoff is slechts 47 jaar oud geworden. In samenwerking met Hardcore Vrijdag en Neushoorn... staan er op de vrijdag van Into the Grave een vijftal hardcore bands: Rise of the North Star, Propane en Bone Ripper waren al bevestigd, maar hier zijn nu Chromax en Heavy Hitter bijgekomen. En verder staan nog onder andere Savatage, Wasp, Powerwolf, Exodus, Windrose, Death Angel, Gloryhammer. Nou, wacht daarvoor. We gaan hem eventjes proberen. Zijn jullie die jongens? Hallo? Hey! Hoi, we zijn er weer. Oh, sorry, ja, ik was ondertussen maar even naar het Metal Nieuws gegaan. Want uh, het ging niet helemaal lekker. Maar uh, welkom terug. Uh, nou ja. ja, we worden dus uh, zojuist SOD dus, uh, uh, met uh, ja, Milk. Jullie uh, belangrijkste invloed ook. Uh, dit nummer kwam uh, van jullie drummer. Hè? Ja, top. Okay. En, en uh, waarom heeft hij voor dit nummer gekozen? Uh, ja, we volgen hem om een inspiratienummer. En. Hmm. Uh, hij zei, dat vind ik lastig, want uh, ik gebruik niet echt specifieke nummers waar ik dingen uit haal. Nee. Maar uh, ja, dit is wel een nummer waar heel veel van de, de typische drumritmes in zitten, waar hij uh, ja, eigenlijk altijd de, als basis mee begint voor, voor het bedenken van iets nieuws. Mm -hmm. dus, uh, okay. Er zitten wel van die snelle pressie-achtige beats in, ook wel uh, een had ja. dus, hij uh, het over. Dus de basis... Snel, van, uh, van verschillende dingen zit hier wel in. Oké, okay. en, uh, en dat is ook, uh, ja jullie, uh, de snelheid uh, komt natuurlijk van de trash aspect, hè. Uh, Oké, okay. en, en, en wat, uh, wat luistert Max Zetter uh, qua muziek uh, normaal? Ook uh, echt trash metal, of? Ja, Max is meer van de progressieve metal. Oké, okay, heel wat anders, ja. Ja. Okay. Zijn uh, favoriete twee bands zijn denk ik Dream Theater en Rush. Ja. Yeah. Oh, dat... met, uh, met inderdaad Anthrax en SOD wel op, uh, op het gedeelde derde, denk ik ja, oké okay. dat zijn wel uh, twee uh, verschillende dingen inderdaad en uh, uh, kan die zijn, zijn de progressieve ja, metal kan die dan ook een beetje uiten in, in jullie muziek of komt dat ook ergens in terug? ja, dat denk ik wel vooral in uh, in de kleine dingetjes zit het hem dus, dus, we hebben niet per se muziek met uh, 100.000 maatsoortwisselingen in een nummer nee of uh, dat soort dingen, maar uh, ingewikkelde films die hij af en toe doet, of uh, net even kleine uh, ritmische dingetjes die het, het, het standaard een beetje doorbreken. Mm -hmm. Dus het zit hem in de kleine dingetjes waar hij, denk ik, uh, en volgens hem zelf ook wel echt zijn eigen kwijt kan ja. bij ons. Oké. Okay. Helemaal goed. Ja. Nou, duidelijk. En uh, nog even een vraagje over jullie, uh, ja, uh, jullie uh, rehearsals zeg maar, jullie oefeningen. Uh, wanneer uh, oefenen jullie meestal uh, in de week? Nee, we één keer per week. Eén keer per week. Op een avond. Dat nee. is met mijn rooster een beetje lachtig af. Ja, op. natuurlijk. Maar We hebben uh, verschillende oefenplekken. Meestal gaan we bij Max op zolder. Yeah. Daar heeft hij heeft een elektrisch drumstel staan en dan kunnen we mooi op laag volume uh, schrijven voornamelijk. Uh -huh. En als we dan echt uh, voor een show of zo gaan repeteren, dan uh -huh. zoeken we meestal een oefenruimte op waar we dan gewoon op ...snoeihard kunnen spelen. Ja, precies. Want jullie moeten natuurlijk wel rekening houden... ...met de buren, denk ik zo. <laughs> dat bij hem op de zolder is. Ja. Ja. Maar het werkt heel fijn voor het schrijven... ...om op ja, gewoon op, op laagvolummen te doen. Ja. Oké. Okay. En, en de hoeveel hm. ruimte is dat bij jullie in de woonplaats... Uh, ...waar jullie dan lekker hard kunnen? Of is dat nog ja, een stukje is een, reizen? Een, een dorpje verderop voor mij. Ja. Voor Max en Mike is het een beetje verder. Oké. Kunnen jullie daar op de fiets of met de auto heen? Jullie rijden auto, neem ik aan elkaar... Ja, ik, ik, uh, Mike komt meestal. Uh, Mike zit in Groningen meestal op, uh, met school. Mm -hmm. Dus dan uh, komt hij met de trein. Oh, ja. En uh, ik haal Max uh, op. Mm -hmm. En dan. Uh, de, de trein uh, die komt in hetzelfde dorp aan als waar de oeverruimte is. Dus, uh, Oké. Okay. Dan uh, kunnen we daar elkaar ontmoeten. Zeg ja, maar in precies. de oeverruimte. Ah, Oké. Okay. En, en, en wat zijn een beetje de vaste avonden? Of uh, heb je dat niet echt? Ja, meestal wel woensdagavond, woensdagavond. denk ik. Okay. Dat komt het vaakst voor. Okay. Ja, meestal een doordeweekse avond. Ja, het is eigenlijk altijd een doordeweekse avond. Maar we hebben niet een vaste dag. En dat komt dus door dat uh, ploegenrooster van Geerle. Ja, oké. Okay. Helemaal okay. ja, goed. Ja, zo. We gaan eruit uh, zo direct. Uh, dank jullie wel voor zover. Uh, we zijn in de tweede uur natuurlijk weer uh, terug met jullie. En dan gaan we het uh, uitgebreider hebben over jullie uh, gerealiseerde singles dit jaar. En het debuutalbum wat gepland staat in februari volgend jaar... En gaan we uiteraard ook naar jullie singles luisteren. Dus uh, ja, genoeg reden om uh, te blijven luisteren. Ik uh, bedank jullie uh, voor zover, uh, mannen. En uh, blijf hangen. Ja, ik, ik hoop dat het even wat ja, beter gaat in tweede uur uh, met de techniek. Maar uh, <laughs> we gaan ons best doen. <laughs> in ieder geval uh, tot zo. En uh, ja, nog bedankt. Dan uh, gaan we er nu uit voor het nieuws van tien uur. Tot zo. Tot dan.